Uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. Nederland en Marokko hebben alsnog een akkoord bereikt... over het verlagen van uitkeringen aan mensen in Marokko. Vorig jaar waren daar al afspraken over, maar tot een akkoord kwam het niet... nadat Marokko had geëist dat ook de Westelijke Sahara erin meegenomen zou worden. Nederland erkent niet dat dat gebied ook bij Marokko hoort... en had gedreigd alle uitkeringen te stoppen. In het nu gesloten akkoord staat dat Marokkanen in de Westelijke Sahara... geen beroep kunnen doen op de uitkeringen. De Vintro Literatuurprijs, de vroegere Gouden Uil, is toegekend aan Hagar Peters. De Nederlandse dichteres kreeg de prijs voor Malva, haar debuutroman over een gehandicapt meisje dat door haar vader wordt verstoten. Het is voor het eerst dat een vrouw de grootste Vlaamse literaire prijs wint. Nederland gaat samen met acht Europese landen samenwerken bij de planning en aanleg van windmolens op zee. Ook gaan ze andere technologieën onderzoeken om duurzame energie op te wekken op de Noordzee. Minister Kamp van Economische Zaken denkt dat de aanlegkosten van windmolenparken zo flink omlaag kunnen. Hij voorspelt dat in de toekomst de hele Noordzee bedekt zal zijn met windmolens. Bij aanvallen op een militaire basis en twee wapenwinkels in Kazachstan zijn zeker tien doden gevallen. Onder hen zijn vier aanslagplegers. Zeven aanvallers werden opgepakt en een onbekend aantal wisten ontkomen. Volgens de autoriteiten in Kazachstan zitten moslim-extremisten achter de aanvallen. Een werkende vrouw die vanwege haar carrière afziet van het moederschap... is onvolwaardig, vindt de Turkse president Erdogan. Hoe succesvol ze ook mag zijn, ze schiet dan toch tekort... zei hij volgens de Engelstalige website van de krant Hurriyet. Erdogan zei dat het zijn vaste overtuiging is... dat een werkende vrouw die geen kinderen wil, haar vrouwelijkheid verlogent. Het weer, vannacht is het meestal droog en vrij heldig... alleen in de kustregio kan het bewolkt zijn, het wordt een graad of veertien... Morgen wordt het opnieuw zomers warm met 25 tot 28 graden. In de middag kans op een stevige onweersbui met hagel en lokaal mogelijk wateroverlast tot gevolg. Dit was het. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu, het laatste uur.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 In 1 Thessalonicense 3 vers 13 staat, U doet de Heer toenemen en overvloedig worden in de liefde tot elkaar en tot allen. Jezus wil niet alleen ons redden van onze zonden, maar hij wil het beeld Gods in ons herstellen. Ziet u, die liefde kunnen wij niet opbrengen, maar het hoeft ook niet.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 Wir in in deinem Licht und singen dir